Van 3 uur. Christian Bonenbacker met het NOS journaal. In Parijs en omgeving zijn zo'n 1.500 mensen geëvacueerd vanwege het hoge water van de Seine. Kaders zijn ondergelopen en het Louvre heeft een expositie van islamitische kunst gesloten. De expositie is in een kelder. Rondvaartboten in Parijs varen niet meer uit, omdat ze anders tegen de bruggen aan zouden varen. Later vandaag bereikt de scène zijn hoogste niveau, maar daarna zal het volgens de autoriteiten nog een tijd duren voordat het water is weggetrokken. De overstromingen komen onder meer doordat het deze maand veel heeft geregend. ABN AMRO is opnieuw getroffen door een storing. Sinds 12 uur kunnen mensen niet internetbankieren. De bank denkt dat het net als gisteravond gaat om een cyberaanval. Het is de vierde keer in een week tijd dat ABN last heeft van een storing. Winkeliers maken zich zorgen. Hun vereniging Detailhandel Nederland zegt dat er veel meer storingen zijn dan normaal. En zegt dat winkels veel inkomsten mislopen. In Hoek van Holland is een verzorgingshuis ontruimd nadat een aantal bewoners en medewerkers onwel was geworden. Er hing een vreemde lucht. Veertien mensen in het Bertus Bliekhuis klaagden onder meer over misselijkheid. Medewerkers van de ambulance hebben de bewoners en het personeel gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brandweer in Hoek van Holland onderzoekt wat de stank veroorzaakt. In de eredivisie is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen tot zeven punten. De Amsterdammers kwamen tegen FC Utrecht niet verder dan 0-0. Roger Federer heeft zijn twintigste Grand Slam titel binnen. De Zwitser won de Australian Open ten koste van de Kroaat Marin Silic. Federer won in 5 sets. Het is de zesde keer dat hij het Australische toernooi wint. Bij de vrouwen won Caroline Wozniacki gisteren de titel.